Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op de Schelde in Antwerpen zijn twee speedboten... die waren gehuurd voor een Nederlands bedrijfsfeest... frontaal op elkaar gebotst. Meerdere mensen kwamen in het water terecht. Ongeveer twintig opvarenden raakten gewond, van wie twee zwaar. Er zijn geen doden. Hoe de twee zodiacs op elkaar konden botsen is onduidelijk. Tegen het Nieuwsblad zeggen ooggetuigen... dat de twee boten met elkaar aan het racen waren... en gevaarlijke manoeuvres uithaalden. Meer dan tien kinderdagverblijven in Brabant... weigeren kinderen die niet zijn ingeënt. Weigeren mag officieel niet, maar volgens Omroep Brabant gebeurt het toch. De vaccinatiegraad in de provincie daalt al jaren. Ouders zijn bang dat de vaccinaties bijwerkingen hebben. Kinderdagverblijven zijn bang dat kinderen die niet zijn ingeënt... mazelen, bof of rode hond verspreiden. Bij een onderzoek naar wapenhandel... heeft de politie in Rotterdam acht verdachten aangehouden. Ook zijn 33 vuurwapens in beslag genomen. Waar het was en wat de aangehouden personen ermee te maken hebben... is niet bekendgemaakt. Politie en OM begonnen het onderzoek naar de wapenhandel na een tip...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 Veldrijdster Denise Betsema heeft positief getest op anabole steroïden. Dat gebeurde eind januari na de wereldbekerwedstrijd in Hogerheide, meldt de UCI. Betsema is een van de beste veldrijders van de wereld. Voorlopig is ze geschorst. Ze zegt dat ze onschuldig is en ze gaat een contra-expertise aanvragen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en mogelijk wat regen. Morgen eerst bewolkt vanuit het oosten zon en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Met nu, see it. Oh, oh, goedenavond Dennis. Hallo, leuk, hallo, leuk, hallo, hallo. Leuk, leuk dat je er ook weer bent uh, aangeschoven. Uiteraard. Oh, ja, twee uur lang zie je het. Wat, wat gaat dat voor moois brengen vanavond? Uh, heb jij al een uh, beetje een idee wat, uh, wat de avond gaat brengen? Nou ja, uh, weinig nieuwtjes en veel We, muziek. Wat, wat zeg je, weinig nieuwtjes? Weinig nieuwtjes ja. en veel muziek. Jij bent altijd de man die altijd de crème de la crème in een mailbox uh, krijgt. Nieuw, nieuwtjes ja, die ja, nog niemand muziek. weet. muziek. Muziek, ja, maar ook wel nieuwtjes. Dat maakt niet uit. We weten het vanavond gewoon helemaal op te vullen. Zij het met nieuwtjes, zij het met onwijs muziek. En ja, misschien doen we wat langer over de charts. Je weet het nooit, want vorige week moest het even snel. Ja. Had jij zoveel nieuws, ja. En natuurlijk de tweede uur. See It Sessions live in de mix. De one and only DJ Dion Zinny. Hij vindt weer tijd om hier eventjes een uurtje te gaan draaien. En dat doet hij altijd met verven. Ja, je hoorde het al, de charts, de nieuwtjes en een uur lang in de mix en heel veel nieuwe muziek. En als je over nieuwe muziek gesproken hebt, jij hebt de nieuwe van uh, Veder uh, voor ons klaarstaan. Ja, klopt. Control uh, heet de plaat. Ja. Het is een, uh, van een remixpakket al, hè? Ja, klopt. De Bryce, Fine en Dan Kaplan... Uh... Nee, dat Re zijn de zangers. Ja, dat zijn de zangers, maar de Damien and Drake's remix... Ja. Ja, het ja. moet allemaal een naam hebben, dus... Zie je het in de house. Ja. Hou me hier lekker. Ja. Zand voor grootste dansvloer, hij is geopend. Dus gooi die stoelen aan de kant, de tafels, het mag allemaal. Er mag gedans worden, er mag een kans worden. Als het maar netjes blijft, hè. Ja. Nu, Vader. Now I'm trying to find the words to put things in reverse. If you could see what I see, you could, then you know just what you are. You're everything I want, you're everything that I want. Baby, go talk the way you're not supposed to. Your body can do the rest. You know it. And if you need a little mind vacation, press your cheek against my chest. Do you hear the rhythm of my heart? Feel the beating of my soul. When I'm with you, I lose control I lose control breath fell wrapped around my lungs And your legs around my thighs When I'm with you, I lose it yeah. When I'm with you, I lose control Pro, pro, pro So dus was Een lekkere plaat, Kokiri met Friends featuring Joe Killington in de Alpha Love Remix. Ik vind het een beetje 90s vocal hebben. Iets ja. uit een 90s plaat. Oh ik vind het ik vind allemaal lekker hoor. Ja. De, ja, voor, voor de mensen die er niet mee bekend zijn. Ja, dit is dan de remix. Hij moet nog uitkomen. ja, zie je het natuurlijk. Maar ja, ja, kijk, ja. als je het original hebt. Maar well, dit... we zo niet is verkeerd. Like het is zeker niet verkeerd. Het is gewoon lekker, Marshaat, lekker rustig. Het Marshaat. is uh, kwaliteit. Ja. Het is Armada. Dit, uh, ja, maar als jij zegt... dit wordt in de jaren negentig op de radio gedraaid... zou ik het zo geloven, hoor. Ja, nou ja ik zou deze ook uh, nu gewoon draaien... zoals we ja, het nu ja, lekker doen. Ja, ja, absoluut. ja ik, uh, ik vind dit een uh, leuk plaatje. Ja, vrolijk. Ik zeg, hij komt waarschijnlijk nog wel een keertje voorbij. See it approved. Dat dacht ik ook. Hé, hey, wat uh, ook uh, misschien wel een beetje approved is... is uh, de volgende, want... Ja, de familie van Avicii die brengt nieuw werk gewoon uit. Ja. Hoe, hoe vinden we dat nou? Want de nabestaanden van DJ Avicii uh, die brengen dus binnenkort nieuw werk uit van de overleden DJ. Dat heeft Universal Music vrijdag bekendgemaakt. Het gaat om materiaal waar de destijds 28-jarige muzikant aan werkte toen hij bijna een jaar geleden een einde aan zijn leven maakte. Ja, Tim was, uh, zoals Avicii eigenlijk heette. Hij was bijna klaar met een nieuw album, laat zijn familie in een korte verklaring weten. Hij liet een flinke verzameling liedjes achter die bijna klaar waren. Inclusief notities, e-mailconversaties en sms-berichten over het werk. Ja, de componisten met wie Avicius samenwerkte hebben het werk het afgelopen jaar voltooid. En we willen dit materiaal graag delen met al zijn fans over de hele wereld. Ja, de single S.O.S. verschijnt op 10 april, met Universal Music. Een heel nieuw album Tim verschijnt op 6 juni. En de opbrengsten van beide projecten gaan naar de Tim Berkling Foundation. En de stichting die zijn familie heeft opgericht. ter nagedachten aan de DJ, uh, ja, de organisatie gaat zich in eerste instantie inzetten voor zelfmoordpreventie. Onder andere onder jongeren en twintigers. En daarnaast wil de foundation ook aandacht gaan vragen voor psychische problemen in bredere zin. En voor het behoud van het klimaat en bedreigde diersoorten onderwerpen die Avicina aan het hart lagen. Nou, nou ja, die, uh, die Dim, hebben de flinke cash Tim gaat die dus heten, het album. Ja, ja, ik weet niet wat ik er nou van moet denken. Aan de ene kant denk ik van ja, het is leuk uh, van dat er een nieuw werk... Uh, een beetje alias uh, van Michael Jackson uh, gewoon ja, het, het ligt uh, ja, op de plank. Po allemaal post-mortem uh, ja. spul. Of dat, dat ze de digitale stem ergens ja, in bewerken. Maar wat ik ik vind het, het lastig. Ik uh. vind Avicii geweldig, hoor. daar niet van. En dat vond ik ook van Michael Jackson. Maar wat ik altijd vind... er is een reden waarom die platen nooit uitgebracht zijn. Dat ja, was ook, hij is dood. Ja, maar, <laughs> nee, maar ook met die de, album van Michael Jackson. Even snel off topic. Nou, ze hebben platen uit, uit de kelder gehaald... wat nog allemaal daar lag, wat nooit gebruikt is... en dat hebben ze uitgebracht... Maar dan heb ik altijd zoiets, ik vind het een beetje respectloos naar de artiest. Want die artiest heeft gewoon een reden van, oké, okay, dit ga ik niet uitbrengen. Want dit wil ik niet uitbrengen, weet je. En dan gaan mensen, gaan die maatschappijen het toch uitbrengen. Ja, om er toch een beetje voor zelf uh, beter van te maken. Maar worden, kijk hier, zoals hier in de tekst staat, uh, er staan e-mailconversaties en sms-berichten van zijn werk. Kijk, die hebt best kans dat hij ermee bezig bezig... Kijk, hij was er natuurlijk mee bezig om het uit te brengen. Misschien... Ja, misschien is het wel iets waar hij zelf ook helemaal achter stond. Ja, of juist weer niet. Dat kan ook weer. Dat, uh... we, ga, we gaan het in ieder geval... Uh... Er komt 10... dus in ieder geval nieuwe muziek uit. We gaan het 10 april in ieder geval meemaken met uh, SOS. Nou ja, ik ben heel uh, benieuwd. En uh, ja, het zal de nodige gelden voor zijn uh, stichting uh, gaan uh, opleveren. Nou, sowieso gaan we het hier horen. De... Dat, denk ik, dat denk ik wel, ja. ja. Hé, hey, wat we ook uh, straks gaan horen is wat is er hot, wat is er not in de charts. Ja. En natuurlijk, uh, ja, DJ Dion zit hier live hier in de mix. Maar nu eerst een fijne plaat van Fireworks. Van Mercer. In de Woo Remix. Je hoort hem hier natuurlijk. See it. Op jouw vrijdagavond. Neem lekker een drankje doen wij ook hier in de studio. Wagendansje. Wagen ja, ik heb hem net al op de tafel zien dansen. Geloof je niet, kijk dan mee. Ja, dat kan ook in de studio. See het live. Op jouw CFM Zandvoort. Dit is CFM Zandvoort. ZFM, Zong, Zee, Zandvoort en Zon. de nieuwe Jackback uh, met uh, Put Your Phones Down Low en daarvoor Mercer met Fireworks in de Woo Remix. Hey, hoe vind je dat uh, nou uh, Jackback, Dennis? Ah, ik vind het wel leuk. David dat me, ik dat gewoon, hè? Ik, uh, uh, ik, uh, ik, uh, ik vind het een geslaagde Side Project. Ik vind het heel wat anders. Uh, ja. Je verwacht het niet, hè? En ja, het is ook een hele leuke naam. We zaten net hier eventjes te praten over mensen die gewoon letters weghalen... en er een andere afkorting van maken. Ja, ja. Maar hij geeft ze zelf gewoon een echte, ja, jackback. Gewoon ja, een ja. stoere naam. Maar, maar als je het ook niet beter weet, dan verwacht je ook niet dat het een getter is. Nee, totdat je hem op het podium ziet en dat je ja. denkt... Huh? We, we, we, we kwamen toch voor Jack Beck? Je m'appelle Jack Blackzak. Oh nee, dat, dat is iemand anders. Hé, <laughs> hey, heb jij ja. nog een beetje naar Ultra gekeken? Ja, ik heb uh, een paar live sets gekeken. Een paar li uh, li uh, live sets? Ja, en uh, ja, hoe, wa hoe uh, waren de deze? Ja, streams bedoel ik. Hoe waren ze? Ik vond ze een beetje matig. Ik hoorde het al meer van mensen die uh, gewoon de geweest en wat, waren... en, en die zeiden van, de grootste, het viel een beetje tegen. wat ik de echt echte de grootste dompert vond... en er hebben ook heel veel artiesten die daar opgetreden hebben, hebben daarover geklaagd... ze dachten, ze wouden een beetje een promo-dingetje gaan doen voor uh, KFC. Je kent toch die mascotte, Colonel Sanders? Ja. Hebben ze een pop gemaakt van Colonel Sanders, iemand met een masker... Ja. en die hebben ze vijf minuten laten optreden uh, daar ook. Op, uh, op de mainstage. stage. Nou, iedereen stond stil. Iedereen stond helemaal in de war in de rond kijken. Is dit? Van, wat de fuck ja. gebeurt hier? En uh, boze reacties op Twitter. Van, uh, luister, er zijn zoveel jonge, onbekende en bekendere artiesten... die zo hard werken voor hun muziek en om bekend te worden. En dan gaan ze zo'n stunt uithalen voor een, bedrijfs-, een bedrijfsmatige stunt, weet je? Terwijl ja, je er je zoveel... ze geen kaartjes hoeven te kopen... en uh, dat ze zeggen van, nou, het wordt mede mogelijk gemaakt door uh, sponsoring... Ja, daar kan ik uh, er wel in komen, maar... Nee, maar Mark. dit was gewoon echt... Het, het sloeg gewoon nergens op, weet je? Het was gewoon echt een... leek gewoon een promotie voor K Kentucky Fried Chicken... Ja, en uh, we ja. hebben natuurlijk ook nog de McDonald's de Burger King... voordat ja, maar, we allemaal uh, weer en reclame zei, maken. Zoals die artiesten zeiden. Er zijn, mensen, er zijn jonge artiesten die dromen om daar vijf minuten te mogen staan. Gun het die dan, ja. weet je, die vijf Ja, minuten. aan de andere kant één plaatje. Dat, uh, ja, maar... Het, uh, als het echt nergens of ik heb niet echt, het niet gezien, hoor. Als, als, als je terugkijkt, die uh, stream... Mensen waren er niet echt uh, happy van. Want dus ze gingen hem uitfluiten? Nee, niet eens. Het oh, stond, stond gewoon stil. Sit down. <laughs> ja, maar... Hey, maar en het was... verdere, ik heb de Chesto gekeken. Nou, ik vond hem tegenvallen. Hij draaide eigenlijk veel hetzelfde... wat hij ook op Don't Let Daddy No draaide. Ja, en, hij kan eh, natuurlijk niet elke keer... Uh, veel nieuws uitbrengen. Maar ja, voor zulke soort dingen nou, moet je toch wel... Nou, meestal ben ik van hem, van hem gewend... dat er altijd wel een dikke plaat... Die nog niet uit is. Die draait hij dan, Maar nu draait hij echt... heb er een paar gedraaid die nog niet uit waren. En die zijn nu wel uit. Maar ik vond het niet bijzonder. Nee, en ik hoorde toch wel ook gewoon... Het was dit jaar op het eiland. Het was een stukje buiten Miami. Ja, er was een probleem met het vervoer terug. Dat wou ik net zeggen. Het was daar zo chaotisch... Dat mensen gewoon terug gingen lopen. Ja, zoveel kilometer lopen. He. Het ja. was, was niet eventjes, maar... Ja, mensen gingen helemaal los. Dan uh, ben je naar zo'n feest geweest en dan moet je zo'n pokken en teruglopen. Want het was geloof ik uh, zes kilometer of zo. Uh, ja. Ja, dat, uh, dat was niet geslaagd. Heb je de... en, en ik hoorde ook uh, met de vuurwerkshow... dat uh, dat er nog een brandje was ontstaan. Dus, het ging niet alles uh, van een leien dagje uh, deze... Nee. En dat is toch wel jammer uh, voor zo'n domper uh, op zo'n feest... Ja, maar ik, ik hoor al vaak klachten dat Ultra een beetje. Een beetje een. Uh, aflopende zaak is. Ik, zal niet, ik wil niet per se zeggen dat het meteen over is. Maar het is niet meer. Het, het is een beetje vergane Gloria het worden. Dat idee ben ik een beetje. Dat en ik, uh, dat is wel jammer hoor. Want Don Diablo treedt er ook niet meer op. Omdat hij onenigheid met Ultra heeft gehad. Het zal toch Fij wel met uh, uitzendrechten of dergelijke. Nee, uh, er was een. Uh, hij moest optreden in Japan of ja, in Japan volgens mij van Viltra. Maar vanwege een uh, probleem met zijn vlucht kon hij niet op tijd daar komen. Dus het was, was een kwartier later. Hebben ze me een mail gestuurd. Van luister, als jij hier niet op tijd bent, hoef je hier niet meer te komen. En toen hebben ze gewoon uh, doodleuk de, mouse aangekondigd. Uh, en, de, en helemaal niks meer over Don Diablo gezegd. Dus oh die die was nou ja, daar, grote mooie ja, boor. Ja. ja, dus die uh, Don Diablo heeft gewoon gezegd. Luister, als jullie zo met, je, met mensen omgaan, dan wil ik niet meer voor jullie, op, voor jullie werken. Dus die doet geen één optreden voor Ultra meer. Nou kijk is klaar. Groot gelijk. Ja, hij zegt, als, als je ik je doe het voor de liefde vallen. van muziek. En als ik hier een beetje een Be beetje bedrijfsmaten gewoon hier een beetje te kakken wordt gezet. Ja, dat moet je niet willen. Nou, sorry. De, hij zegt, dan hoeft het voor mij niet. Nee. Nou, hey, gelijk heb je. Maar even wat anders. We hebben ook nog gelukkig wat leuks uh, te ja. Want ja, Nederlandse platenlabel Spinning Records... heeft deze week de bijzondere mijlpaal van 25 miljoen subscribers... op YouTube uh, gehaald onder de naam Spinning TV... ...is dit kanaal uitgegroeid tot een van de werelds grootste muziekkanalen... ...en winnaar van de internationale Dance Music Award voor beste YouTube-channel. Uh, en ja, het is uh, tijdens de ITMA award Show uh, in Miami uitgereikt. Uh, deze mooie award. Ja, de uitreiking van de ITMA's uh, wordt wereldwijd gezien als een van de hoogtepunten van de jaarlijkse Winter Music Conference. De We MC in Miami. En het is tevens de langslopende awardsceremonie. Die internationaal gefocust is op uh, elektronische uh, muziek. En tijdens deze 33ste editie uh, op Miami Beach viel Spinnen meerdere malen in de prijzen. Ja, de Hilversumse platenmaatschappij wonde het maar voor Best YouTube Channel. Die werd uh, gewonnen door SpinnenTV. Een populair kanaal dat deze week toevallig... Ja, heel toevallig de melphuil van 25 miljoen subscribers uh, heeft, heeft gehaald. Dus, ja, nou, tot zover. Uh, oh ja, nog eventjes een stukje, want dat is wat voor jou. Want naast deze prijs hebben we ons in uh, Zuid-Afrikaanse uh, ster Dija Nora Pure. De inmalen voor Best Female House Artist. Wel verdiend hoor, vind ik. Ja. Ik ben, ik, ik ben echt een fan van haar. Dus uh, Spinnen Records stond deze week ook al uh, volop in de belangstelling tijdens de Miami Music Week. Uh, met het grootst opgezet uh, vijfdaagse evenement in Hotel. En deze vond plaats van woensdag tot en met zondag met elke dag een poolparty waar grote naam was Oliver Heldens, Robin Schulz, Zander van Doorn en vele andere headliners op het podium stonden. Nou, dus en Oliver Heldens, heeft die nog wat leuks? Qua product? Nou, ik denk, jij, uh, jij volgt hem nog wel eens uh, een Ja, keertje. maar ik, qua uh, product? Ik zag hè? wel een nieuwe Hel Diep. Uh, vond ik wel een leuke. Misschien dat we die straks nog even gaan uh, draaien. Van Mokwai. Ja. Ja, vond ik ook heel vet. Die hebben we vorige week nog gedraaid in uh, Seed Sessions. <laughs> ik wil niks zeggen. <laughs> Hij zat er gewoon vorige week al in. Tuurlijk. Where else? Hey, nieuwe muziek hebben we ook van Delvin ja. Harris. Iedereen is Ken... nog helemaal fan ja. van zijn welbekende track Giant. Ja. Echt elke keer als ik hem hoor. Op de... ik, ik krijg gewoon een glimlach van hoor. Ik vind die stem. Elke keer hoor ik er weer wat nieuws in die plaat. Ik vind het vet. Ja, en toch blijf ik de beste glimlach krijgen van zijn plaat van tien jaar geleden. En welke plaat is dat dan? I'm not alone. Oh, dat is ook wel een klassiekertje. Ja, als ik die melodie hoor. Nou, dan maar krijg wat, ik wat heeft hij ermee er gedaan? Wat... Nou, ter ere van het tienjarig bestaan van I'm Not Alone. heeft hij een nieuw remixpakket uitgebracht. Gewoon de 2019 versie? Yes. Oh! En, mijn... en, en heeft hij gewoon uh, zelf gedaan of heeft hij nog oh, remixers aangetrokken? Hij heeft zelf een uh, 2019 edit gemaakt. Dus een beetje meer, uh, ja. iets up-to-date, wat verser. En uh, hij heeft niemand minder dan Camelvet benaderd voor een remix. -dienst. Wow, heel dik. Ja. Nou ja, ik zal hem gewoon lekker gaan draaien. Calvin Harris, I'm not alone in the Camelvet remix. Je hoort hem hier bij See It. Jouw vrienden van de radio. Met zometeen de Chars en daarna nieuwsweerverkeer van 10 uur. En de one and only DJ Dion Sydney live in de mix. Hou hem hier.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 daar Nou, net de Armin van Buren door de studio heen rennen. Nee, Chesto erbij achteraan. Nee, ik deed de, ik deed de Angel Post van uh, Armin. Oh, oh jeetje nee, de, mina, de, Dennis. Wat is dit allemaal? He? Nee, de, de Jesus Post. Car Verra met Car Blanche in de comma-remix. Ik, ik moest hem gewoon draaien. Ik kwam hem tegen en ik denk oh, wat is dit lekker, zeg. Lekkere nostalgiefplekkels. Even eventjes een, uh, ja... Uh, de nostalgie-stukjes uh, uh, hangen er lekker bij. Maar wat een plaat was dit hè, vroeger. Ja, oh, top. Menig uh, verzamelalbum he? verzamel, verzamel uh, heeft hem uh, gecontracteerd. En natuurlijk, ja. ik denk dat hij grijs gedraaid is op vinyl. Ja. Echt letterlijk even uh, natuurlijk. Ja, per kosten hè? Ik vind het leuk. Ik vind ja. het lekker, ik vind het leuk. Ik zeg, dit willen we meer. Hé, hey, het is tijd voor The Charts. Wat gaan we eens eventjes kijken... Nou, ik denk dat we vanavond eventjes een beetje... ...funky, grooving en check in house uh, gaan doen. Ja, het is toch mooi weer, weer. Weer, mooi weer. Dus we gaan lekker uh, zomerse groovies uh, erbij pakken. Ik wilde eventjes een... Uh, ...voordat we aan de chart gaan beginnen... wilde ik eventjes een, uh, een tip van de sluier geven. Een uh, see-it uh, approval. Oh. Ja, het is een, uh, een kleine preview. Want ik heb een pareltje ontdekt. Ik denk dat, dat we deze zomer op menig festival deze plaat gaan horen. Wil je hem horen, Dennis? Tuurlijk. Wil je hem horen? Ja, natuurlijk. Niet zo enthousiast. Nou, vooruit. Een beetje in de Disney-sfeer, uh, hè? Ah, ja, wel mooi voor de, de aankomende film, hè? Over een paar maanden. Dombo. <laughs> nee. Nee. The Lion King. Oké. Okay, nou. Even je moment pakken hier met deze plaat. Komt ie. Lekker die trommeltjes. Trommelt, trommelt en nog eens trommelt. Het is namelijk DCP and Fellas met The King niet de op uh, PornoStar Records. Niet de Disney. Aaaaaa, Meedoen er eens? Dus. Ja, ik hou mijn fles vodka al in de lucht. Hoe oh, ga je dat doen? <laughs> en ik laat een lichtje schijnen. Ik vind, hem, ik vind hem heel vet. Ik zei het je. Ik vind hem echt heel vet. Ik zei het je gisteren al. Lekker ste ste steen. ben gebied. ik tegengekomen. Ja. Dus een tip van de sluier. Ik vind het ook gaaf dat uh, die, het gegrond uh, van die leeuw er doorheen. Heel vet. Het is gewoon van alles wat. Ja. Maar voor de Star Records, ze doen het gewoon weer. Maar het is echt, en... een, echt een partyplaat. Weet je echt zo, feest kan beginnen, weet je, zo'n plaats. Ik denk dat het overal kan. Of je het nou in de club doet, of dat je, dat je het gewoon op een festival doet, of gewoon in een feestcafé. Ik denk dat je hier uh, een hele hoop kanten mee uit kan. We, ga, we gaan het gewoon proberen. Dat wou ik zeggen. Maar we gaan naar de charts, want, ja, daar zijn we ervoor, hè. Op oh, nummer uh, Oh, uh, trouwens, je het approved, hoor. Ja, yeah, see it approved. Ja. Oké, okay. okay. okay. ik vind het goed. Op nummer 10 vinden we daar Luca Demonaire met Billy Dream. Is die nou de nog niet de... Is die nou nog niet de chart uit? Nou, zullen we ervoor zorgen? En door naar nummer 9. Met <laughs> <Ja>. Net <Incomnet. laughs> en even back met In My House. het oh, label House Of ons S house. In My House. Welbekende sample. Ik vind dit lekker hoor. Dit is gewoon lekker uh, stampen, grooving. Lekkere doorstappen. Helemaal goed. See it approved. Op nummer 8 vinden we daar Dario Nuna's op Pornostar Records met Think. Oh, hou op hoor. Aretha Franklin. Nee, maar kom nou. ik ga chocomel drinken. Mm. Ik word hier wel vrolijk van. Maar ik zie een beetje een frons op jouw gezicht. Ja, ik, ik vind het zo afgezaagd dit. Te makkelijk vind jij Ja. Oké, okay, nou, laat ik het zo zeggen. Ik zou het nooit draaien. Nee? Nee. Nou, ik denk het wel. Eens kijken of je deze wel leuk vindt. Richard Cray en Lizard met Jump. Hey, hey. De Wel bekend van Chris Cross. Hé, hey, wel bekend van het. Ja. Ik vind, uh, ik vind de plaats op zich wel grappig. Ik vind het alleen jammer dat ze niet de originele sample van de stem hebben. Van Criss Cross. Nou, waarschijnlijk... En niet van Criss Cross Amsterdam. De, nee, gewoon de twee jongetjes uh, Criss ja, ja, ja. Cross. Ja, maar waarschijn... Met de spijkerbroeken achter tevoren. voren. Ja, ja, maar waarschijnlijk niet gekleerd denk ik. Uh, ik kans van. Ja. Dat die Criss Cross zegt, luister, je mag de sample gebruiken. Alleen ik wil mijn stem er niet in hebben. Ja. Ja, dat kan. Nou, hij zit er wel heel licht op de achtergrond, hoor je het, hè? Ja. Dus ik weet het niet. Maar op nummer 6 vinden we Richard Gray en Lizard met Everyday People. Deze, see it approved. Ja, maar deze is lekker. Ik hou van die disco-vibes, hoor. Ik vind het heerlijk. Dit is gewoon lekker zonnetje. Cabriootje. Lekker groove. Ja. Ja, op nummer 5 vinden we Ski met Flawless. Nou, ja, dat dus zeg ik, Flawless. Hou op met haar. Die is alleen maar spish, je het daar aan. Ja, een beetje makkelijk. Ja, ik, op vind, nummer, ik, vind haar, ik vind haar echt ik vind haar niet goed. Op nummer 4 vinden we Richard Trey en Liz het weer met... Yeah. Hey Asha Asha Asha. En ook hier vind ik de stem weer jammer hè? Ja, maar het zal met kleren te maken hebben. Ja, dit is wel bekend hè? Ja, Daar gaat het dat om. Dat zal wel een juichmomentje momentje zijn hoor als ze dat horen. Dat is zeker hé, hey, dat ken ik. Dat denk ik ook. Op nummer drie vinden we de Cube guys en Robbie Dogs met Be Mine. Die vind ik best nog wel heel gaaf hoor, de cube guys. Die zijn goed bezig hoor, want uh, ik zag ze in de Miami Buschart ook alweer staan. Met nieuwe plaat nog niet te krijgen. Maar ik, maar alweer, ik, ik, ik ga vind... hem draaien ik vind, ik vind dit alweer lekker klikken, dit. Lekker. Zit goed in elkaar. Ja, ik vind dit. Uh... Op nummer 2 ja. vinden we DOD met according to me. Hey. Scandal. Ook alweer zo'n welbekende sound, hè. Ik weet nog dat jij deze op, op plaat meenam. Uh, ja, ja. Jaartje, twaalf wat, geleden. Wat zijn dat voor mijn beide? Ik vond dat zo vet. En op nummer 1 vinden we daar Aqua Tingas bij Antoine Clamaran Met Dancing. En ik zeg, oh, deze makkelijk. vind ik zo. klaar mee. Ik vind er gewoon klaar mee, Dennis, ja, met deze. Ik toch op met die Abba. Ja. Ik klaar daarmee. Ik, ik vind dan uh, deze plaat uh, uh, een vond... stuk gezellig hoor. Als we afsluiten van het eerste uur, gaan we gewoon. Atka draaien. Ja. kwetten. Ja, lekker. Op oh, mixed based mix diep. Ik zal hem even een klein stukje verder pakken, want anders mis je de highline. Ja ah, joh. Zometeen na het nieuws weerverkeer is iedereen uh, toch echt hoor. The one and only DJ, Dion Sydney. Hou me hier. Met nu eerst Attica.